Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga niet de weg op in provincies waar code rood geldt, die oproep doet Rijkswaterstaat. Heeft te maken met storm Yunis. Vanaf vanmiddag twee uur geldt code rood in Zeeland en Zuid-Holland. En een uur later ook voor Noord-Holland, Friesland en Flevoland. Er kunnen zware windstoten voorkomen. Vanaf twee uur rijden er in het hele land ook geen treinen meer en veel scholen gooien de boel dan op slot. De storm go gooit voor mensen dus niet alleen hun haren, maar ook hun afspraken in de war. Nou, normaal gesproken ga ik nooit met de trein. Uh, ik heb een kappersafspraak, dus die gaan voor mij iets eerder open. Zodat ze mij heel snel kunnen afwerken en hopelijk dat ik voor één uur weer in de trein terug zit. Had je wat gepland vanmiddag nog verder? Nou, ik was eigenlijk van plan met vrienden nog wat te doen op vrijdagavond. En dat zou dan weer hier in Haarlem zijn. Maar waarschijnlijk dat het dat dan verplaatsen naar een andere keer. Want uh, dat lijkt me niet zo verstandig. De voetbalsupporters hoeven ook niet de deur uit. De KNVB heeft bekendgemaakt dat alle wedstrijden in het betaalde voetbal vanavond niet doorgaan. En als je dacht ik blijf lekker binnen en ik laat een maaltijd bezorgen komen. Thuisbezorgd.nl stopt om twee uur met bezorgen in bijna het hele land. Moslimjongeren in Amsterdam worden vaak uitgescholden door klasgenoten, leraren en mensen op straat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Het is voor islamitische jongeren ook moeilijker om een stageplek te vinden en een baan te krijgen. Er is een brand geweest op een veerboot die onderweg was van Griekenland naar Italië. De bijna 300 mensen op de boot zijn van boord gehaald en worden naar Corfu gebracht. Het vuur zou in een koelvrachtwagen zijn ontstaan. En schaatser Thomas Kool heeft het goud gepakt op de 1000 meter op de Olympische Spelen. Hij moest als eerste van de favorieten van start. En twijfelde daarna of er niet nog andere sneller zouden zijn dan hij. Maar dat gebeurde niet en dus is hij heel blij. Ja, het is echt uh, ja, toch een droom die gewoon uitkomt. Ik, uh, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik, uh, ik hoop er zo dat dit zou gebeuren. Uh, ik kan me echt niks verwijten inderdaad. Uh, dus ook al was het zilger geweest dan nog. Uh, ja, dan heb ik er alles aan gedaan. Uh, maar ik ben natuurlijk ziels, ziels, ziels gelukkig met die goud. Ja, dat was een tweede medaille. Eerder won die Zilver op de 1500 meter. Ja, het weer. juni is dus. Aan zee komt het tot zware stormen. En in een groot deel van het land kunnen hele zware windstoten voorkomen. Het wordt nog wel een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de kustprovincies en rond het IJsselmeer geldt voor vanmiddag code rood. Dus weer alarm met zeer zware windstoten die eraan komen. Je kan dan beter niet de weg op gaan tenzij je niet anders kan. Um, in Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9. Nou Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen staat 5 kilometer en heb je een half uur vertraging. Vanwege een spoedreparatie zijn twee rijstroken dicht. Ze zijn daar een paar kapotte lantaarnpalen aan het weghalen. En tot zover de verkeersinformatie.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 If they want And Nick for your mom Eerlijk lieve schat! 106. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor Storm Yunus. Aan de kust kunnen straks zeer zware windstoten voorkomen tot 130 km per uur. Automobilisten krijgen het advies niet de weg op te gaan in kustprovincies. Voetbalwedstrijden zijn afgelast. En bezorgers van thuisbezorgd gaan vanaf 2 uur vanmiddag niet meer de weg op. Behalve in Maastricht en Heerlen. Mensen met een ernstige immuunstoornis en 70-plussers... moeten drie maanden na hun eerste boosterprik een tweede kunnen krijgen. Dat adviseert de gezondheidsraad vandaag. Op de Olympische Spelen heeft schaatser Thomas Krol de duizend meter gewonnen. Zilver was voor Canada en het brons ging naar Noorwegen. Het weer het gaat dus stormen en het wordt een graad of twaalf. In de loop van de avond en vannacht neemt de wind weer af. V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 If you're all alone When the pretty birds Have love on the still free Take a chance on Don't worry, I ain't gonna let you Let me tell you now, my love is strong enough to let for the real thing Lonely and out of place When I don't have you with me. You oh, I you, lose control thinking about. Them. I can't take it no more I love your love, your sex appeal Come on, baby, give it up to me she Can't you see how much your love, love, wait Come on, baby, give it up to me Come on, girl, I have your sex appeal You're like sex appeal, Sex appeal I love so I can't take it, baby six sensation now van ZFM. On sont plein de lait Les balayeurs sont pleins de balais Il est 5 à Paris S'éveille Paris S'éveille Les travestis vont se raser Les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés